11 uur. Dit is Radio 1 met Guylaine Plach en Jurgen van den Berg. Om in ons land te mogen werken moeten Oost-Europeanen zich inschrijven bij de gemeente. En de cito staat opnieuw ter discussie. Nu het NOS-journaal met Doreld De eerste Nederlandse militairen vertrekken vandaag naar Mali... om de Nederlandse deelname aan de vredesmissie voor te bereiden. De 14 kwartiermakers bereiden de komst voor van de hoofdmacht van 350 Nederlanders.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 Voor zover bekend hebben de gewonde passagiers... voornamelijk gezichts- en nekletselen opgelopen... maar zijn de verwondingen niet ernstig. De bus nam even voor acht uur de afslag Nijbeets van de A7... tussen Drachten en Heerenveen. Door nog onbekende oorzaak vloog hij uit de bocht... en botste tegen een boom. De kat die vorige week in Amersfoort met vuurwerk werd mishandeld... blijkt niet de enige te zijn. De dierenambulance ontdekte dat ergens anders in Amersfoort... een andere kat is gedood met vuurwerk. Haar baasje was sinds Oudjaarsdag op zoek naar haar kat... Dit weekend hoorden ze wat er gebeurd is. Blijkbaar is het dier gevangen en uh, hebben ze haar vastgebonden... en uh, met een vuurwerkbom in een, uh, in een regenput uh, gegooid en uh, opgeblazen. Het is niet duidelijk wie het gedaan heeft... en of de twee dode katten in Amersfoort iets met elkaar te maken hebben. Vitesse heeft niet overwogen om het trainingskamp in Abu Dhabi af te zeggen... omdat speler Dan Mori het land niet in mag. Volgens een woordvoerder van de club was thuisblijven geen optie...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 Radio 1, KRO-NCRV, De Ochtend, met Jurgen van den Berg en Guilene Plag. Om in ons land te mogen werken, moeten Oost-Europeanen zich inschrijven bij de gemeente. Zometeen weer een mediaforum met Marianne Zwageman, media-innovatieconsultant... en wetenschapsjournalist en columnist Asja ten Broeker is er. En ze hebben het over onder meer de strijd om de vooravond op tv. Want daar wordt het echt dringen. Maandag 6 januari zijn wij vanaf 7 uur te zien op Nederland 1. Lingo verhuist op 6 januari naar Nederland 2. Vanaf 6 januari, elke werkdag om half acht bij SBS 6. We gaan eerst eens in Rotterdam kijken. Bulgaren, Roemenen en Polen. Vanaf januari kan iedereen hier werken in ons land... maar wel met een burgerservice-nummer. In 18 gemeenten moeten mensen die hier minder dan 4 maanden zijn... zich ook gaan inschrijven bij de gemeente. En in Rotterdam is nog een extra eis ingevoerd. Arbeidsmigranten moeten eerst goede huisvesting regelen... voordat ze zo'n BSN-nummer krijgen. NOS-verslaggever Josephine Trey, die was bij de start van de inschrijving. We gaan eens dus even scannen... Het wordt nu gescand. De identiteit klopt. We moeten hem omdraaien. Wethouder Karakus helpt uh, bij de eerste inschrijving. Ja, wat uh, is uw naam? Someone. Waar je van? Polent. Is het important voor je om te registreren? Het laatste was ważne wat je zarejestrować? Wordt even vertaald. Het nou, wordt even vertaald. Hij wil gewoon graag hier uh, gaan werken. En vandaar dat hij ook uh, geregistreerd uh, moet worden. Voor een burgerservice nummer. Ja. En kunt u vragen met hoeveel mensen hij samen woont? Zilama, als de Wami Miskaswadem. Wist het wel, maar. Met twee? Met twee personen. Wethouder Karakos, heel veel mag storen tijdens de inschrijving. Wat hij net vertelt, hè, dat hij uh, met twee mensen op één woning woont. Dat wilt u liever dat iedereen dat zo heeft? Uh, deze meneer die woont in een uh, uh, nieuw geopend uh, flexhotel. Uh, en dat vinden we prima, want dat is uh, uh, dus op zich heel goed. Want die mensen die wonen daar prettig, goed en de omstandigheden zijn daar goed. Want je moet je voorstellen, als je in een woning woont met zijn tiener of vijftiende, dat geeft natuurlijk enorm overlast voor de omgeving. En dat is ook niet goed voor de, de nieuwe arbeidsmigranten. En wij denken dat we dus op deze wijze, uh, door ze goed in te schrijven... Dat we deze mensen ook kunnen informeren van, u moet niet in die wijk of in die woning gaan wonen. Want daar vindt al overbewoning plaats en u komt in handen van huizenmakers. En dat is ook wat wij niet willen. Nou is er wel ook kritiek op. Minister Asscher zegt ook dat hij niet helemaal met u eens is. We hebben daar een interpretatieverschil met de minister. 16 januari hebben we afspraak daarover. De minister snapt ons dilemma wel. Het is natuurlijk niet logisch dat je mensen inschrijft op adressen die niet bestaan. En dat je mensen inschrijft op adressen waar al heel veel overbewoning plaatsvindt. Dat is niet logisch. Uh, en dat snapt de minister ook wel. Uh, alleen waar we uh, discussie over hebben, of het volgens de wet wel of niet mag. Uh, en wij denken dat het wel kan. Uh, en daar hebben we ook argumenten voor. En dat gaan we met elkaar, uh, 16 januari gaan we dat met elkaar delen. Tot die tijd, iedereen moet zijn woning opgeven en iedereen wordt gecheckt. Wij, tot die tijd zeggen wij van wij houden onze uh, werkwijze aan. Door mensen hier te vragen van waar woont u? En we kunnen allemaal niet controleren of het een bestaand adres is. Zo niet, dan houden we het gewoon aan, de inschrijving aan. Totdat er een, een goed adres wordt opgegeven. En als er overbewoning plaatsvindt volgens ons, gaan we dat eerst controleren, dan pas inschrijven. En hoe is verslaggever Josephine Trey. Was dat strengere regels dus voor de Moelanders in Rotterdam? Een groep schooldirecteuren wil af van de CITO-toets. Volgens hen frustreert die toets het geven van goed onderwijs. Rinda den Beste, goedemorgen. goedemorgen. U bent van de PO-raad. Dat staat voor de primaire onderwijsraad. Daar valt het basisonderwijs onder, zoals we dat vroeger kennen. Ook het speciaal onderwijs. Die directeuren die storen zich aan het feit dat die toets wordt gebruikt... als een eikpunt voor onderwijskwaliteit. Wat vindt u daarvan? Ja, op zich zijn we daar heel erg mee eens als het gaat om het gebruiken van zo'n toets um, om scholen onderling te vergelijken. Wat ook afgelopen zomer weer gebeurde, uh, onder andere door RTL. De toetsen zijn bedoeld om te toetsen wat een kind heeft gedaan, wat de voortgang is geweest. En niet om scholen onderling met elkaar te vergelijken. En een, een uitslag van een toets zegt ook niets over de kwaliteit van het onderwijs. Dus daar zijn we het erg mee eens. Aan de andere kant zeggen we wel, toetsen hoort bij onderwijs. Altijd. Ja. Dus je moet iets hebben om om, om te vergelijken, dan dat kan heus wel via die CITO doet, zegt u? Wij zeggen dat uh, welke toets dan ook... Uh, meet wat de voortgang is die een kind heeft geboekt. Uh, ik ben zelf ook moeder van twee uh, meiden op de basisschool. Ik wil heel graag weten wat zij hebben gedaan uh, in die klas een jaar lang. Dus als ze drie keer per jaar worden getoetst met welke toets dan ook... zodat ik weet welke voortgang zij hebben geboekt... zodat we ook zien hoe het gaat in de klas... en of er misschien meer of minder ondersteuning nodig is... Mm. dan ben ik daar ook als moeder alleen maar heel erg blij mee. Maar die directeuren zeggen juist... van ja die toets die, die laat alleen maar zien of een kind goed kan... Uh, en goed is in taal en andere talenten, bijvoorbeeld creativiteit... worden helemaal buiten beschouwing gelaten. Dat vindt u toch ook belangrijk voor die twee meiden? vinden we ongelooflijk belangrijk. Wij zeggen bij de PO-raad ook, onderwijs is meer dan taal en rekenen. Dus kijk ook vooral naar de brede kwaliteit van het onderwijs. Daarom hebben we dit najaar ook een website gelanceerd, die heet Vensters... waarmee we ook laten zien hoe goed het is uh, als het gaat om de sociale veiligheid op een school... creativiteit, uh, wat ze doen met sport en bewegen... En daar kunnen scholen aangeven wat de kwaliteit van hun individuele school is. En dat is veel meer en veel meer uh, dan alleen talen rekenen. Ah. Nou, die, die directeuren zeggen ook door die CITO-toets moeten wij ons onderwijs uh, helemaal aanpassen. En daar ligt hun grootste bezwaar. Nou, wat wij zeggen is, het maakt niet uit welke toets je gebruikt. Pas vooral uh, een toets toe die uh, bij jouw type onderwijs past... Maar wij vinden ook belangrijk, gezien ook het grote belang van onderwijs voor alle kinderen, dat een school zich ook verantwoordt. En dat je laat zien als school wat je hebt gedaan in de klas. Het gaat om acht jaar en je kan als kind maar één keer goed beginnen. Dus de school moet kwaliteit leveren. En op welke manier je dat als school laat zien, dat maakt ons niet uit. Maar via onze website, die heet scholenopdekaart.nl, kunnen scholen dat op allerlei manieren laten zien. Meer dan talen rekenen, maar verantwoord je als school alsjeblieft wel. Ja, maar het moet toch een soort onafhankelijkheid zijn? Dat je, dat je iets wel als een standaard graadmeter hebt? Ja. Nou, dat is, de, dat is de grote discussie, hè? want als je een, een, een soort uh, onafhankelijke standaardgraadmeter hebt, dan ga je naar een soort examen, een centraal examen, zoals in het voortgezet onderwijs. Daar zijn wij geen voorstander van. We hebben hier vrijheid van onderwijs in Nederland, dat vinden wij grootgoed. Dat betekent dus ook dat elke school wat ons betreft moet kunnen kiezen voor de eindtoets die bij zijn school past en bij zijn schooltype. Nee, maar, bedoel, maar we bedoelen de graadmeter voor de kwaliteit van scholen nu en niet voor de kwaliteit van de kinderen? Nou, de kwaliteit van scholen kan je dus op die website scholenopdekaart.nl laten zien. En die is veel meer dan alleen die eindtoets, wat inderdaad ook door die directeur terecht wordt gesteld. Maar dat Gaat is wat scholen ook. van zichzelf zeggen. Nee, dat gaat ook om onafhankelijke gegevens van de inspectie. Dat ook. Okay. Die ook breder kijkt dan alleen de toets. Want het is echt niet zo dat de toets alleen maar uh, het kader vormt voor de inspectie. Om iets te zeggen over kwaliteit. Maar waar we in dit land een beetje in, de, in zijn doorgeslagen de laatste tijd. Is dat we die eindtoets hebben gebruikt om iets te zeggen. Over de kwaliteit van de school. En scholen daar ook mee zijn gaan ranken. Dus in een, in een soort ranglijst zetten. En dat is een hele verkeerde beweging. Ja. Toch is het zo dat er al jaren gestegeld wordt over die CITO-toets. En elk jaar is die er weer. Uh, uh, er zijn inderdaad, de uh, overgrote meerderheid van de scholen gebruikte de CITO-toets, maar er zijn ook een heleboel andere toetsen. En dat is ook goed, want wij zien toetsen als iets wat hoort uh, bij het onderwijs en wat ook het, de afsluiting vormt van een bepaald leerproces en ook weer de opstap naar een volgend leerproces... Ja. of dat nou midden in het jaar is of aan het einde van groep 8. Het is wel maar bijzonder moet... toch dat ieder jaar weer die discussie wordt gevoerd? Ik denk dat de discussie wel steeds beter wordt gevoerd. Want wat ik nu zie is dat ook scholen, die, die, die scholen op de kaart massaal aan het invullen zijn om ook naar ouders toe te laten zien... wat voor type school zij zijn, wat ze in de aanbieding hebben... wat ze doen met kinderen en dat dat meer is dan talen rekenen. Maar dat toetsen van het niveau van talen rekenen daar wel bij hoort... Als je die balans in de discussie uh, maar goed overeind houdt. Dat hoor ik ook steeds meer in de Tweede Kamer terug. Uh, dan zitten we met z'n allen denk ik op het goede spoor. En dan moeten we de, de toets niet gebruiken als afrekening van de kwaliteit van de school. Nee. U zegt eigenlijk, uh, ja, uh, de, de bezwaren van die directeur, ik, ik vind er wel iets van. En ik kan er een eindje meegaan met de CITO-toets, uh, die moet toch overeind blijven. En dat is duidelijk. Dank u wel daarvoor, Rinda Den is van de PO-raad. Graag gedaan. Zometeen hebben we de ontknoping van onze onderstand.nl. De stelling van vandaag, de vergoeding voor gemeenteraadsleden moet omhoog. Madelaine van Torenburg, die twitterde al gemeenteraden... zijn nu belangrijker dan ooit. Gelet op de decentralisatie van de overheidstaken die eraan zit te komen. U heeft nog even de tijd om te reageren. 0800-1101. MUZIEK De groep China Crisis was dat een wishful thinking. De ochtend Stand.nl Steeds minder mensen hebben zin om een gemeenteraadslid te worden. Bleek uit nieuws nieuwsuur gisteren. Vooral lokale partijen hebben moeite om mensen te vinden... voor de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen die 19 maart worden gehouden. Moeten gemeenteraadsleden beter worden beloond... omdat ze belangrijk werk doen dat nu te veel vrije tijd kost? Of is een hogere vergoeding een slecht idee... omdat geld geen motivatie mag zijn om gemeenteraadslid te worden? De stelling van vandaag is... de vergoeding voor gemeenteraadsleden moet omhoog... U kunt bellen op 0800-1101. Reageren kan nog steeds via de site stand.nl. En twitteren kan uiteraard ook met hashtag standpunt. Wij gaan erover praten met Marcel Bogers. Hij is hoogleraar regionaal bestuur aan Universiteit Twente. Meneer Bogers, welkom. Goedemorgen. Allereerst uw uh, eens of oneens op die stelling. De vergoeding voor gemeenteraadsleden moet omhoog. Uh, nou, ik zou zeggen oneens, omdat uh, dat niet echt uh, de oorzaak van het probleem is. Uh, waarom uh, lukt het partijen steeds, uh, steeds uh, minder goed om kandidaten te vinden voor uh, de gemeenteraadsverkiezingen? Dat heeft veel meer te maken met het feit dat ze uit een steeds kleinere vijver moeten vissen. Er is nog maar iets van 2% van de Nederlanders zijn lid van een politieke partij. In een grote stad hou je dan nog genoeg leden over om uh, kandidaten uit te kunnen selecteren. Maar in een kleinere gemeente heb je, moet je het vaak maar doen met een stuk of 5, A tien actieve leden... Ja, dan is het heel lastig om zo'n lijst gevuld te krijgen. Maar dan zegt u bijna dat het hele systeem... dat werkt niet meer op deze manier. Nou ja, dat, dat is inderdaad het geval. En wat je dan ook ziet... is dat uh, partijen uh, wel wat creatief zijn... en uh, uh, buiten de partijpolitieke kaders om... op zoek gaan naar uh, kandidaten... en mensen op het allerlaatste moment lid maken. Ja, en dat is misschien niet te meten voor uh, de beste raadsleden. Nou ja, dat hoeft niet hoor. Uh, misschien is het juist ook heel goed dat je ook eens buiten die uh, partijpolitieke kaders om uh, op zoek gaat naar, uh, naar kandidaten. Mensen die zich hebben onderscheiden in het verenigingsleven. Mensen die uh, een belangrijke rol hebben gespeeld in clubs, uh, noem maar op. Uh, dat zouden hele goede raadsleden kunnen zijn. En je ziet ook vaak dat uh, lokale politieke groeperingen, de onafhankelijke groeperingen, die niet aan een uh, landelijke partij zijn gelieerd, dat die daar vaak beter in slagen. We zagen gisteren in uh, een nieuwsuur toevallig een lokale partij die ermee ophoudt te bestaan. Maar over het algemeen is het echt zo dat uh, lokale partijen veel minder problemen hebben als het gaat over het, uh, om het vinden van kandidaten dan landelijke politieke partijen. Omdat die gewoon meer geworteld zijn in hun gemeente. Meer, Precies. Ja, ja. Vaak ja. uit onvrede ja. ook ontstaan. Hè? Aantal zijn uit onvrede ontstaan, aantal ook niet. Maar ze zijn uh, over het algemeen wat beter geworteld in de plaatselijke samenleving. Waardoor ze ook makkelijker uh, kandidaten kunnen vinden. U, u hebt onderzoek gedaan, hè? want uh, geld is dus niet een reden voor mensen om af te haken als gemeenteraadslid. Nee, nee, nee, nee. wat uh, een veel belangrijke reden is, is de enorme tijdsbeslag van het uh, raadswerk. Uh, zeker in een grotere gemeente kost het je toch ongeveer uh, twee dagen. Maar zou dat uh, dan niet wat makkelijker zijn als je er dan ook nog wat voor krijgt voor die uren die ja... je besteedt? Ja, in een grotere gemeente krijg je er ook best wel wat voor. Natuurlijk, er kan best daarna gekeken worden naar die vergoeding. Bijvoorbeeld voor fractievoorzitters die er echt meer tijd in steken, dat je die is wat, uh, wat ruimhartiger vergoed. Maar over het algemeen is het echt zo dat, uh, dat gemeenteraadsleden in, uh, in grotere gemeenten waar ze, waar ze twee dagen of meer bezig zijn met de raadslidmaatschap, daar ook wel voor gecompenseerd worden. Goed. Uh, we gaan eens kijken wat onze bellers uh, vinden, onze luisteraars. En die bellen dan over het algemeen. En komen we zometeen graag bij u terug om de reacties uh, even door te nemen. Even de aftrap alvast voor het rondje bellers. De vergoeding voor gemeenteraadsleden moet omhoog. Op de site is uh, gestemd. Uh, bijna 350 mensen nu. 38% procent, eens, 62% procent, oneens. Stand.nl, goedemorgen. Goedemorgen. U spreekt met Fosma dan Bouwer. Zeg het zeg hem maar. Nou, ik ben het uh, oneens met de stelling. Ik uh, ben zelf raadslid de fractievoorzitter van uh, de lokale politieke partij in dat verdeel in Friesland. En ik vind dat uh, de raadstoelagen zelfs afgeschaft moeten worden. En dat daarmee waarschijnlijk de kwaliteit van de raadsleden wat omhoog gaat. Want een tijdje juist raadsleden die dat doen met een veel grotere intrinsieke motivatie. Ja. Terwijl je nu juist raadsleden hebt die eigenlijk voor die 5, 6, 7, 8, 900 euro per maand... toch iets leuks te bijbeunen. Oh. En eh, daar eigenlijk een beetje zitten nog stemvee. Dus u, u wilt graag liever wat, wat bevlogener mensen... en dat zou op die manier kunnen. Stam.nl, goedemorgen. Goedemorgen, met Hannes. Uh, vooropgesteld, ik geloof dat het een heel moeilijk onderwerp is. Ik denk dat de vorige spreker een beetje gelijk heeft en ik denk dat uw gast een beetje gelijk heeft. <lacht> ik ben er alleen heel erg in veranderd. Ik keek er vroeger heel idealistisch naar. Uh, dat moet je doen vanuit je hart. Maar nu denk ik, ik, ik, ik mijn, mijn roots leggen in de gezondheidszorg om een voorbeeld te noemen. Als ik zie hoe uh, Den Haag verantwoording verschuift naar de gemeentepolitiek... Dan denk ik, eh, dan neem ik het voorbeeld van een voorgesprek. Ik zei van ja, als ik voorzitter ben van een amateur voetbalvereniging. Krijg ik daar ook niks voor. Dat kost me ook veel tijd. Maar ik denk dat zo langzamerhand gemeentepolitiek eerste divisie voetbal is. Uh, Eerde eieren... divisie. Ja, en ik denk dat als je daar vakbekwame mensen voor wil blijven binnenhalen. Dat je wel degelijk uh, heel kritisch naar het goed moet gaan kijken. Omdat het beslag aan tijd heel groot is... Ja. Dus, maar ook de kennis die je aan mensen stelt... de verantwoording die je stelt... Hè, dan neem ik met name weer die zorg. Ja. Hè, dat, dat is mijn vak. Anders we noteren er eens voor jou. Ik, ik heb het al langer helder. Dank je wel. Goedemorgen, Stand.nl. Goedemorgen, het is op een paar termijn. Hallo. Goedemorgen. Nou, ik ben de voorkeur al goed van. ...maar Het is toch een slechte mobiele dit. Ik ben al twaalf jaar geweest. Nee, dit is echt niet te doen. Ik moment... kan zelfs eens of oneens er niet van maken. We proberen het anders nog een keer om even te bellen. Goedemorgen, stand.nl. Goedemorgen. Gaat uw gang, mevrouw. Ik wou even zeggen dat de... ...portie werkzaamheden... ...die nu via Den Haag naar de gemeente worden geschoven vooral wat betreft de WMO, denk ik dat het heel belangrijk is... dat mensen die hiervoor zich beschikbaar stellen... dat die ook een uh, betere vergoeding krijgen. En ik denk dat het niet anders kan. Ze worden gekozen en ze hebben ons te, als uh, volk te vertegenwoordigen. Dus ik denk echt dat het uh, heel belangrijk is... dat dat niet zomaar als een bijbaantje wordt bekeken het gemeenteraadschapslid. Duidelijk, dat het bijna professioneler moet worden. 0801101 is ons telefoonnummer. Goedemorgen. U mag Goedemorgen. het zeggen. Hallo. Ja, met Ellen de Groot. Um, ik wil de vergoeding eigenlijk een stap voor zijn... en uh, de kandidaten die er zijn een examen laten afleggen. Oké. Okay. Ja, uh, dat zou uh, alle problemen verhelpen. Dan beginnen mensen er misschien helemaal niet meer aan. Nou ja, dan, dan zegt dat genoeg over de kandidaat. Maar je moet wel genoeg geschikte kandidaten hebben natuurlijk. Er moet wel een gemeenteraad ja, zijn. Ja, maar dat bedoel ik. Als de mensen zeggen, ja, nou, ik moet een examen afleggen. Nou, dat doe ik niet. Nou, dat zegt al genoeg over de bereidwilligheid... en de gedrevenheid van de kandidaat. Oké, okay. duidelijk. Dank uh, wel is had een goed idee. We hadden net iemand die moest afhaken omdat hij echt niet te verstaan was, maar die heeft gelukkig teruggebeld. Stand.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen 0. Nou, nou, niet echt. Wat is dit voor telefoonman? Heb je die bij Bart Smit gekocht? Ja, klopt. Ik heb nog een oude SNOR. Hij gaat niet meer met op je iPhone's en zo hoor, maar ik ben nu wel persoonlijk Van welke partij ben je? Ik, ja, van de SP hè. Nou, nou, ja, de ja. Ik ja, ja. krijg geen vergoeding voor de telefoon. <laughs> wat is wat, eens of oneens met de stelling? Ja, oneens. nee Ik ben 12 jaar raadzit geweest... en het was voor mij absoluut een reden om juist bij de SP te gaan... omdat er geen uh, geld tegenover staat. Je moet, het moet geen drijver zijn om het te gaan. Dus als je samen geld moet verdienen, moet je lekker dan van de valk gaan werken. in het echt, uh, nogmaals, ik, ik heb mezelf altijd gelijk gegaan... met een doorzitter van de speeltuinverdeling... die is ook die avond een week uh, weg. En die en heeft ook een bepaald ideaal om kinderen te laten lachen in dus zo'n speeltuin... Ik heb ook bepaalde idealen, heb ik nog steeds. Ja. En dan moet, je niet, dan moet je niet het geld te drijven zijn. Onzin, nee. echt absoluut onzin. Oké, okay, punt is duidelijk. We gaan hem afbreken. Want het is weer niet heel goed te verstaan. Dus check dat nog even, denk ik. We doen de laatste. Goedemorgen, stand.nl. Gaat uw gang. Ja, ik vind dat het gewoon juist wel omhoog moet. Dat is een, ik heb zelf een bestuursfunctie gedaan bij een, bij een vereniging. En er gaat zoveel tijd in zitten. En uh, ik, dat heb ik uh, gestopt moeten zetten. Gewoon vanwege financiële situatie. Ik heb mijn gewone werk. En als ik zo'n functie wil, uh, wil vervullen... dan wil ik daar gewoon ook naar betaald voor worden. Het is ook gewoon een fulltime baan, lijkt me. Ja. En, en je doet verantwoordelijk werk. Dus ik vind het niet meer dan normaal... Dat ja, je daar wij, we hebben toch principes... Voor Principes. Ja. We leven in een, in, een, in, een, in, een, in een normaal marktgeleid land. En dan hoor je ook gewoon een normaal salaris bij te krijgen. Uh, ik gok een beetje op welke partij waar u, waar u dan raadslid voor was. Nou, ik ben niet bij een, bij een, ah, okay. bij een politieke partij, bij een, bij een, een, een vereniging. Ja, okay. Okay. Bij een vereniging, niet bij een politieke vereniging. Uw punt is duidelijk. We, we zetten er een, een dikke eens bij. De vergoeding voor gemeenteraadsleden moet omhoog. Dat is de stelling dus voor vandaag. Absoluut, ja. We gaan terug naar Marcel Bogers, hoogleraar regionaal bestuur aan de Universiteit in Twente. Uh, meneer Bogers, wat vond u van de bellers? Nou ja, je ziet in de reacties hier twee kanten. De ene groep bellers die pleit juist voor een verdere professionalisering ja. van raadsleden. Die zeggen ze moeten een fatsoenlijk salaris krijgen. Het is inmiddels, is het uh, uh, eredivisie voetbal geworden, het raadslidmaatschap. Nou, daar hoort dan ook een serieuze vergoeding bij. En, en een beller die zelf zegt van nou, uh, raadskandidaten moeten we misschien een e examen afnemen. Om te kijken of ze wel genoeg kennis van zaken hebben om ons straks te mogen vertegenwoordigen in de gemeenteraden. Uh, anderen zeggen van nee, het is juist meer een kwestie van idealisme. Het gaat veel meer om uh, uh, interne of intrinsieke motivatie, uh, gedrevenheid. Dat moet veel meer gelden dan, uh, dan een beetje geld kunnen verdienen. Ik denk dat ze allebei wel gelijk hebben. Uh, uh, uh, ik, de, maar ik neig toch wel wat meer naar de laatste. Uh, lokaal bestuur, uh, uh, gemeenteraadsleden, uh, dat is lekenbestuur. En daar zit ook wel een kracht in dat mensen die gewoon in de plaatselijke samenleving geworteld zijn, die in de plaatselijke samenleving werken, uh, uh, hun dingen doen, dat die... Ze hebben de goede in... sensoren dan op die manier. En dat, dat die in de gemeenteraad het beleid kritisch volgen ja. en, en, en controleren. Maar u zegt het is, het is een vorm van, van lekenbestuur... maar ze krijgen wel steeds meer professionele verantwoordelijkheden. Als je kijkt wat er natuurlijk overgeheveld gaat worden naar gemeentes... dat, is, dat zijn dat wel inderdaad. echt belangwekkende dingen. Dat is inderdaad heel fars. En je kunt wel naar wat professionalisering toe. En dat is denk ik ook wel goed. Uh, in, in termen van cursussen uh, zal zeker wat moeten gebeuren. Want uh, die nieuwe taken die op gemeente afkomen. Zijn buitengewoon ingewikkeld en ja, die complex. Die BMO, uh, die mevrouw noemde. AWBZ, precies, de jeugdzorg. Precies. Daar hebben gemeenten totaal geen ervaring mee. Uh, voor de, de meeste ambtenaren en wethouders is dat straks lastig. Voor gemeenteraadsleden is dat nog veel ingewikkelder. Dus om dat een beetje in de vingers te krijgen. Zullen ze wat, on, uh, wat ondersteund en geschoold moeten worden. Maar tegelijk tijd is het ook van ja, je mag in de gemeenteraad af en toe eens een keer hele domme vragen stellen. Uh, dat zijn soms vaak juist ook de beste. Gewoon kijk eens wat, wat een bepaald uh, beleid voor effect heeft uh, in de plaatselijke samenleving. Als gemeenteraadslid die zijn oren te luisteren legt uh, in de samenleving, hoor je dat ook heel snel uh, en kun je dat ook terugkoppelen in zijn gemeenteraad ja. en zeggen van, hé, hey, kijk eens, ik merk dat dit beleid op het gebied van de zorg negatieve effecten heeft. Wethouder doe er wat aan. Nou ja, moet je daarvoor doorgeleerd hebben? Moet je daar een enorm salaris voor krijgen? Ik denk het niet. Veel mensen vragen ons, hè, wat wat zijn eigenlijk die bedragen die mensen krijgen als ze in zo'n gemeenteraad zitten? We hebben dat even uitgezocht. Raadsleden in gemeenten boven de 375.000 inwoners... Die krijgen 2100 euro bruto. Nou, Dat is een aardig bedragje. Maar in een relatief kleine gemeente van 25.000 inwoners... krijg je nog geen 700 euro. Is dat verschil niet heel erg groot? Dat verschil is inderdaad heel groot. Maar dan moet je wel tegenoverstellen... dat, dat uh, uh, het besturen van kleinere gemeenten ook wel wat eenvoudiger is... Ja. En dat je daar met relatief meer gemeenteraadsleden een gemeente bestuurt. De verhouding tussen uh, gemeentegrootte en, en, en het aantal raadsleden, dat, dat ga, is niet één op één. Dus in uh, grote gemeenten heb je relatief minder raadsleden. Oh. Uh, waardoor er ook wat zwaardere last op die schouders van gemeenteraadsleden rust. En daarom is het ook niet onterecht dat ze wat meer krijgen. En we hebben ooit de commissie Dijkstal gehad. Hè? Die heeft hier ook onderzoek naar gedaan. Die concludeerde in 2004 al dat de vergoeding voor raadsleden omhoog moest. Uh, we zijn nu uh, tien jaar verder en er wordt nog steeds over gesproken dus waarom is er in al die tijd al niks aan gedaan ja eh uh, uh, uh, uh omdat het heel lastig is om hier een duidelijke keuze te maken. Want het gaat daar namelijk om veel meer dingen dan dat alleen. Uh, uh, ook om wat voor rol speelt die gemeenteraad. Is die gemeenteraad uh, degene die aan de knoppen zit? Of is de gemeenteraad een controlerend orgaan... die uh, burgemeester en wethouders uh, controleren? En, uh, en daar zijn we het in Nederland nog niet helemaal over eens. Formeel volgens de grondwet is de gemeenteraad het hoogste orgaan. Is dus de gemeenteraad de baas in de gemeente? Nou, als je er zo naar kijkt... zou er veel voor te zeggen uh, zijn om uh, uh, die gemeenteraad verder te professionaliseren meer geld te geven, maar als je zegt van ja, de gemeenteraad is in, in feite een controlerend orgaan die, uh, die uh, op de achterbank zit en wat aanwijzingen geeft aan het uh, college van de B&W. Ja, kijk, dan is het dan is het geen ramp dat ze dat ze dat ze wat minder uh, vergoeding krijgen. Maar zelfs voor die tweede functie zou je toch een beetje kwaliteit zou wel op zijn dat klopt. Uh, dat klopt. Ja, maar kwaliteit is meestal het uh, probleem niet. Uh, veel meer een probleem is dat, uh, dat partijen er uh, onvoldoende in slagen... om uh, mensen aan zich te binden. Dat er steeds minder mensen lid zijn van een politieke partij. Ja. En dat partijen dus uit een hele klein, kleine vijver moeten vissen... als ze op zoek gaan naar kandidaten. Ja. Marcel Bogen, hij is hoogleraar regionaal bestuur... bij de Universiteit Twenten. Hart, hartelijk dank voor uw uh, bijdrage aan Stand.nl. Sluiten we voor de radio uh, nu af, maar u kunt blijven reageren. Natuurlijk op die stelling... de vergoeding voor gemeenteraadsleden moet omhoog. Ehm... Um, ik zal even de laatste... Gegeven... Ruim 400, meer dan ja. 400 nog. 450 bijna, zie ik. Ja, mensen moeten een beetje wennen aan het nieuwe tijdstip voor Stand.nl. Ook op de site. Um, 38% eens, 62% oneens. U kunt dus de hele dag nog blijven reageren op die site. www.stand.nl Dit is Radio 1 half twaalf nu het nos met met Dorot Megens. Kamervoorzitter van Miltenburg heeft een aantal fractieleiders uitgenodigd... voor individuele gesprekken over de kritiek op haar functioneren. Dat bevestigen bronnen in Den Haag. Aanleiding voor de gesprekken is een artikel in de Volkskrant... waarin fractieleiders anoniem kritiek leverden op van Miltenburg. Straks om half één vertrekken de eerste Nederlandse militairen naar Mali. Het zijn veertien kwartiermakers die de komst voorbereiden van de hoofdmacht. Die bestaat uit 350 Nederlanders. Zij komen in maart. Van de negen gewonden van het busongeluk bij Nijbeets liggen er acht in het ziekenhuis. Ze hebben letselen aan hun nek en hun gezicht. De lijnbus vloog vanochtend op de A7 tussen Drachten en Heerenveen uit de bocht en botste tegen een boom. En in Amersfoort is met oud en nieuw nog een kat opgeblazen met vuurwerk. Volgens een baasje werd het dier in een put gegooid en gedood met een vuurwerkbom. Vorige week bliezen onbekenden een andere kat op, ook in Amersfoort en ook met vuurwerk. Dat zijn de hoofdpunten. De Ochtend de eerste Nederlandse militairen staan op het punt van vertrek naar Mali. En de strijd om de vooravond op tv, die barst vanavond los. Daarover gaat het zo direct in het mediaforum. Dit is de groep van... I stay up, in my build a castle. Some I wish they just fall off. But I still wake up, I still see our ghosts, Lord I'm still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 Twee jaar geleden, fun and some nights. Nog een uurtje dan vertrekken de eerste Nederlandse militairen naar Mali. Ze gaan daar de Nederlandse deelname aan de vredesmissie voorbereiden. Militairen vertrekken vanaf Schiphol. NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel is daar. Ik weet niet hoe je moet oplossen. Oplossen? Oplossen? Oh, jongen, oplossen. Jij gaat ja. oplossen. Hartstikke goed voor als papa er niet is. collega van Defensie die de kinderen instrueert hoe ze mama goed moeten helpen als papa in Mali is. Ja, sorry tegen elkaar zeggen en dan een handje geven. Hartstikke goed. Dan los je het op, hè. Dan komen er ook geen probleempjes als papa er niet is, hè. Bent dit ooit? Kan papa ook bellen? Nee. Dat is een eerlijk antwoord. Want bij Defensie zeggen ze allemaal, ja, we zijn professionals en hier zijn we voor en hier doe je het allemaal voor. Ja, het wendt gewoon niet. En dat maakt het voor u dan ook weer lastig als vertrekkende. Ja, altijd. Of ben je het vergeten zo gauw je door de incheckbalie bent? Uh, nee, daar gaat het maar een paar dagen overheen. Ja. En als je eenmaal aan het werk bent, dan het gaat het wel een stuk makkelijker. Ja. Kunt u wel eens bellen? Weet ik niet. Nee? Dat weet ik echt niet. Weet ik weet het niet hoe... van tevoren? Nee, nou, uh, dit is een hele andere uitzending dan voorgaande. Voorgaande voorgaan dan wist je wel wat je uh, zou gaan aantreffen. En wat de middelen daar waren. Alleen nu, uh, geen idee. Ja. We gaan het zien. Hij is uh, gek op zijn werk en vindt het leuk om te doen, dus... Ja. ja als hij erheen moet dan moet hij heen. Hij ah, hey, gauw pas bij. Ja. Hij hey, pas, ja. hey, pas bij. pas <laughs> bij. Hey, hoe is het? Alles goed? Ja. Ja. Goed wel. En u bent zonder gezin naar Schiphol gekomen. Ja. Ik heb thuis genomen. De collega's hebben mij langsgebracht en dat is ook voldoende voor mij. zin in dus. een, emotionele toestanden in de vertrekhal. Nou ja, dat, dat is één ding en het is, het is altijd een beetje ongemakkelijk. Hè. Het is, je hebt de laatste uren voordat je gaat vertrekken en als je dan nog allerlei dingen om je heen, mensen om je heen hebt, zit je de tijd af te wachten. Dat vind ik zelf nooit prettig. Ik heb het was, nooit gedaan. Was het te doen thuis? Het is te doen thuis, ja. ja. Mijn, mijn gezin is er al aan gewend dat ik regelmatig weg ga. Dus, uh... Je vrouw wist waar ze aan begon toen ze met de militair trouwden? Nou, nee. Toen was het nog koude oorlog. Toen hebben vast het schema. Heb je nog nooit iemand van Mali gehoord? Precies. De heel tip boek uit de zon Daar natuurlijk. Ja, je moet... ja, merk je zelf niks, terwijl in Nederland iedereen zich zorgen maakt. En uh, dat was in mijn tijd in Bosnië net eender. Uh, er zijn plaatsen waar heel weinig tot niks gebeurt. Terwijl je in uh, Nederland de kranten juist uh, alleen het geweld leest. Ja. En ja, je zult toch moeten proberen kinderen dat uit te leggen. Dat het niet uh, overal uh, even veilig is. Hoplaat. Rust. familie, de vrienden en de collega's een kort woord uh, richten. Allereerst vind ik het heel fijn dat u er bent. 14 zandkleurige woestijn. U... Camouflage pakken in de ja, rij in, voor Incheq Bali 8. Heb vertrouwen erin dat deze missie goed zal gaan. door ten Haaf. Die hebben een goed voorbereidingstraject gehad. Ze zijn goed uitgerust. Ook daar in Mali worden ze goed beschermd door zowel Fransen als door VN-troepen. En het zijn vaklieden. Ze weten gewoon wat ze doen. Ze lopen niet in sloten tegelijk. Ja, en dan rest mij nog aan jullie. Gewoon toch een, te zeggen, een hele goede reis. En maak er wat moois van. Afdeling, hij heeft acht. Nee, Dat is wel. Succes, Mooi Mooie woorden. Ja, oké. Okay. Ja, precies. En dan voordat ze naar de gate gaan... Nog even de traditie. Wat zit er in dat glas? Brandewijn. Daar gaan ze dan. De eerste veertien op weg naar Mali. Verslaggever Marcel Dekker praat over de huizenmarkt. 2014, misschien wel het jaar van de ommekeer. We hoorden Marielle Poldefaart, Marcel. Want er is belangstelling voor haar huis, begrijp ik. Ja, we volgden de hele ochtend Jeroen Stoop van Makelaarsland. Maar we hadden het net zo goed. Uh, help Marielle Poldervaart van haar huis in drie uur af. Uh, <laughs> Marielle Poldevaart terug uh, op het hoofdkantoor van Makelaarsland. Er zijn wat leuke reacties binnengekomen. Naar aanleiding van uh, de publiciteit. Ja, dat schijnt zo. Ja, ja Ik ben heel benieuwd. Maar, uh, we gaan wel zien waar het om Wat heb je van de afdeling gehoord hier beneden? Nou, dat er iemand was die... Uh was Geïnteresseerd, dus die had gebeld. Doe maar omhoog met die prijs dan maar. <lacht> nou ja. Ja. Nou ja, Jeroen Stoop zouden wij volgen, daar loop ik nu even naartoe. Uh, die volgen we deze ochtend. Is uw baas, uh, was hij een beetje te genieten de afgelopen maanden? Ja, tuurlijk. Ja? Altijd. Ja, zou ik ook zeggen. <lacht> ik loop naar zijn kantoor toe. Dat is haar kantoor waar we het over hadden. Maar er wordt wel hard gewerkt, Jeroen Stoop. Uh, u moet het doen met de lichtpuntjes die in de afgelopen maanden in de donkere wolken zijn geprikt van de huizenmarkt. Nou horen we heel veel verschillende dingen. Hè. De ene zegt van nou, nu gaat het echt aantrekken. De andere zegt van nou neem dat niet al te serieus want het gaat nog een hele tijd duren. U bent uh, het orakel van Alkmaar. U komt tot uw intellectuele hoogtepunt zo rond de klok van half twaalf. Zegt u het maar. Nou ik denk dat het gewoon een ideaal co-moment is geworden nu met een lage rente. Met een huizenprijs die op dit moment toch uh, flink lager ligt. Zelfs uh, voor de prijs waarvan je een huis kan bouwen. Ja, dus dan staan er toch wel een aantal signalen op groen. En ook vanuit het kabinet is weinig meer te verwachten... Aan ellendige maatregelen die het leven van een uh, huizenbezitter onaangenaam gaan maken. Ik heb er wel vertrouwen in. Alleen het is niet in het tempo dat we uh, meteen weer op het niveau zitten van 2007. Dat zal wel een langere weg worden. Maar uh, het ziet er toch goed uit. En ik denk dat mensen weer graag een huis willen kopen. Er ja, is dus de afgelopen dagen veel te doen geweest over uh, het verlagen van de nationale hypotheekgarantiegrens. En de, uh, de financieringsgrens. We gaan niet in detail treden. Maar dat zijn wel prikkels en details die toch niet bevoordelijk werken voor de huizenmarkt. kan ik me zo voorstellen. Nou, op de langere termijn sowieso wel. Want het systeem moet toch om. Op de korte termijn betekent dat iemand gewoon een paar duizend euro meer eigen geld moet meenemen. En... Um ja, dat zal uh, uiteindelijk uh, niet het grootste struikenblok zijn. Nee. Je hebt ook de schenkingen sinds 1 januari. Dat is uh, in het nieuws geweest gisteren. Veel ouders die dan denken van... nou, dat geven we dan maar aan de kinderen of aan de familie. Ja, uh, je mag uh, tot 100.000 euro uh, belastingvrij schenken... voor de aanschaf van een huis. Overigens is het niet alleen voor familie. Je mag ook, als je geen familie hebt... mag je dat gewoon aan een uh, buitenstaander uh, schenken. Ah. En dat kan ook wel eens interessant zijn. Ja, goed. nou wat zou dat nou voor moment zijn, uh, meneer Stoop... dat je zegt van, nou, nu is het echt toch wel klaar met die huizencrisis. Uh, iets in uw bestand misschien, wat dan verkocht wordt. Ik denk dat, uh, de echt, uh, dat het echt in de loop van dit jaar uh, overraakt... en uh, de groei dan uh, langzaam steeds meer inkomt. Ja. Meneer, gaat de fles champagne open? Nou, de fles champagne is de afgelopen maanden al gegaan. Ja. En geen slapeloze nachten meer? Geen slaaploos, nachten meer, wel hard werken. Ja. Nou, kom op 6 januari 2014 nog een keer... of 2015 moeten we dan zeggen, nog een keer bij u terug. En als u dan gejokt heeft, of te optimistisch bent geweest... dan zwaait er wat, meneer Stoop. Dank u wel dat ik hier mocht zijn. Graag gedaan. Verslag even van dienst vanochtend was Marcel Dekker... zometeen een voor met Marianne Zwageman en Asja ten Broeke. Maar eerst nog even een momentje motouw. 1964 alweer, dit zijn de temptations. My girl. De Ochtend. Mediaforum. Dat blijven wij ook gewoon doen in dit nieuwe programma. Elke dag dus van 9 tot 12. En rond deze tijd altijd het Mediaforum. Vandaag met Asja ten Broeke, wetenschapsjournalist en columnist van de Volkskrant. En Marianne Zwageman, media-innovatieconsultant. Welkom allebei. Uh, voordat we beginnen aan de onderwerpen... Uh, wilde jij, Marianne, ook even stilstaan bij het overlijden van uh, journalist Leon de Wolf. Ja. Vandaag staat zijn rouwadvertentie in de Volkskrant. In de Volkskrant, ja. Nou, Arendel Jouster en Pieter Broertjes die hebben ook hun medeleven getoond. Wat heeft hij, wat jou betreft, voor, voor de journalistiek betekend? Nou, hij is, wat mij betreft, hij is een vakgenoot uh, van mij. Hè. Dus hij heeft zich heel erg bezig gehouden met het vernieuwen van de journalistiek. Uh, in 2006 kwam zijn boek uit uh, over, uh, over, uh, over kranten. Um, en hij heeft heel erg gepleit voor journalistiek dichter naar de mensen toe brengen. He, dus het, het, het populairder eigenlijk maken, meer populaire onderwerpen. Uh, dus journalisten uit hun ivoren toren halen en wat meer neerdalen naar wat gewoon de mensen bezighoudt. Hij heeft zich toen ook bemoeid met de restyling van het AD. Dat is niet zo heel succesvol afgelopen, heel eerlijk gezegd. Um, maar, is wel, maar die poging heeft de AD wel gedaan, toch? Om het dichterbij, om het mak ja, makkelijker, ja. mag je het zo zeggen? Ja, toegankelijker, te maken. Toegankelijker, toegankelijker. Misschien wat toegankelijker te maken. En uh, daar heeft hij altijd voor, uh, voor geijverd. heeft hij denk ik heel goed gedaan. Dus Misschien wel een beetje al nu ingehaald uh, door de tijd. Ik denk ook door social media. Dat sowieso journalisten veel meer in contact zijn met ja. Ja, gewone mensen. Zeg maar. Uh, maar voor mij het belangrijke man is toen ik vanochtend las... Dat, ik wist dat hij ziek was, hoor. Maar toen ik vanochtend las dat hij overleden was... dacht ik moet er wel even bij stilstaan. Veel goede dingen voor de... Persoonlijk gedaan. Bij, Bij deze show. 20 ja. uh, het nieuwe TV-seizoen gaat van start. Uh, laten we even luisteren naar een kleine compilatie. Lingo verhuist op 6 januari naar Nederland 2 en begint een half uurtje eerder om half zeven. Maandag 6 januari zijn wij vanaf 7 uur te zien op Nederland 1. Heftig nieuws over Mies Bouwman. Utopia. Ultiem geluk. Of complete chaos. Vanaf 6 januari. Elke werkdag om half acht. Bij SBS 6. Ah. In de wandelgangen van Showbiz City. Heeft iedereen het over de vooravond. Uh, Nederland 1 boulevard. Op RTL 4 dus. Uh, Nederland 1 komt met de wereldrijd door op die tijd. Utopia dan op uh, SBS 6. Marian, waar ga jij naar kijken? Nou, ik, ik ben niet zo'n lineaire kijker. Ik kijk eigenlijk altijd alleen maar terug op internet. Uh, ik ben wel heel nieuwsgierig naar Utopia. En ik hoop dat dat niet geslachtofferd wordt aan kijkcijfers. Hè? John de Mos had gisteren bij Eva Jinek. Uh, en zei dat hij inzet op een marktaandeel van 10% uh, in de boodschappers. Vind ik dan weer een beetje jammer. Want het experiment van Utopia lijkt mij heel erg mooi. Het is toch dat idee van mensen spoelen aan op een onbewoond eiland. En hoe gaan ze zich dan redden? Uh, misschien zou het wel juist bij de publieke omroep hebben moeten lopen. En dan jarenlang. Omdat het experiment vind ik heel interessant. En ik ben nu bang. Je ziet al in de voorpublicaties dat het alweer heel erg gaat over... Dus er zit een getrouwde meneer die al gezoend ja, heeft gezoend. met een mevrouw. Dat ik denk, oh, dat bad, hebben ze heten ja, onder dat vind ik Jammer, jammer. Ik, ja. ik hoop echt dat het wel een beetje toch naar het experiment ook gaat. Ja. Jij zat te knikken toen zij zei: het zou ik bij de publieke omroep moeten dit? Ja, nou, ik, ik, vind, ik ben het helemaal met een je eens. Wat betreft, um, ik vind, het lijkt mij heel. Nu? Ja, sorry hoor. Oh. <laughs> het lijkt mij een hartstikke interessant programma. Ik, ik hou heel erg van sociologische, psychologische dingetjes. En ik hoop dat daar dan weer veel in te ontdekken is. Want ik vind dat ontzettend. Die, dat idee van zo'n afgeschermd groepje mensen, ik vind dat altijd heel mm. fascinerend. Dat, dat, dat is dat Utopia. Maar ze zitten allemaal nu in die vooravond. De wereld draait door op Nederland 1... Um, maar Jan zegt terecht, misschien wel. Dat zijn veel mensen die, uh, die dat doen. Die zeggen: ja, ik bepaal zelf al wanneer ik dat ga kijken. Dus die kijkt dat allemaal terug via uitzending gemist, enzovoort. Ja. Dus hoe belangrijk is die vooravond dan nog? Ja, ik, zat, ik zat erover na te denken in de trein op weg hier naartoe. En ik zat te denken: misschien is het nog wel de enige plek zou kunnen waar nog geld is te verdienen. He, je komt thuis van je werk. Het is ook de enige moment dat ik nog echt tv kijk. Want tot het agentuurjournaal. Dan zet ik naar het agentuurjournaal. En daarna gaat er een dvd in. Of zet ik Netflix aan. Dus, dus ik denk, het denk het dat het misschien nog wel enige, enige tv moment. Uh, als ik een typische tv consument ben. Dan, het is mijn enige tv moment al, al een jaar. Ja, dan moet je er dus met z'n allen willen zitten. Ja, nou, ik denk dat dat misschien ook... Je wilt toch live kijkers voor, voor de reclame. Ja. Dus uh, dat is dan misschien nog wel het enige moment... om die kijkcijfers te halen en te zorgen dat mensen... naar de commercials kijken. partij ja. uh, van nieuwkerk heeft al gezegd dat het programma op zich... niet zoveel gaat veranderen, maar het verhuist dus van... Uh, Nederland 3 naar uh, Nederland 1. Uh, 3 beginnen ze met uh, Startup. Dat is uh, Verjonging daar. Een, een nieuwe... ja, soapserie is het eigenlijk. Ja. Wat vind je daarvan? Nou, heel goed. Kijk, Nederland 3 was ooit bedoeld... om, uh, om jongeren te trekken... en het experiment aan te gaan. Nou, ik, ik zag bijvoorbeeld rondom kerst was er... de de hele avond een documentaire over de Rolling Stones op Nederland 3. De dag daarna iets over Doe maar. Dat was bene door BNN, werd dat uitgezonden. Hè? En documentaire over Doe Maar. Nou, maar, die, maar de Rolling Stones zijn in leeftijd oud, maar die zijn nog van geest jong. Nee, dat is ook niet waar. Maar laten we die discussie op een andere, ander moment nee. maar eens voeren. Maar ook die documentaire van Doe Maar, dat kan helemaal niet. Dat hoort gewoon niet op Nederland 3. En, uh, dus ik hoop ook dat het vertrek van de, de wereld draait door daar... nu ook echt voor vernieuwing en verjonging gaat zorgen. En anders moet dat net gewoon opgeheven worden. Want dan, dan heeft het zijn doel gewoon niet bereikt. Klopt het dan dat, sorry, dat Lingo naar Nederland 2 gaat? Dat bestaat al 25 jaar, niet kapot te krijgen, zou je ja, zeggen? Ja, ik, ik weet ook niet. Nederland, Nederland 1 en 2 weet ik ook nooit zo goed wat daar nou het onderscheid is. Maar 3 was echt voor de verjonging en ja. de vernieuwing. En Matthijs wilde daar volgens mij weg... omdat hij te vaak voor voetbal of zo aan de kant moest. Hè. Ja, dus dat was volgens onderweer. mij... Ja. Zijn, en bovendien, die kijkers van de Wereldraad door... zijn ook best wel oud hè, voor, uh, voor Nederland 3-begrippen. Uh, mm -hmm. Maar ik dacht dat Nederland 2 vooral informatie is. Dus dan is het opvallend dat lingo... Ja, maar lingo wordt toch nu ook onder educatief of zo? een beetje. Wat is het geheim van dat programma? Ja, ik vind dat gewoon een leuk programma. Ik kijk het nooit meer tegenwoordig. Maar toen ik student was, was dat echt, was cult. <gacht> als cult. Net als de jaren 80 horrorfilms met al dat ketchup en zo. Als lingo was gewoon een soort ja, het was van, van als met die met instelling. Dat was een beetje meneer met de kentels, toch? Dat was een ja, ja, zwaar, de was zwaar ja, ja, toen wij keken was Nance, geloof ik, toen ik studeerde. was Nance. Dat De generatie ja, Maxima heeft gezegd dat ze er Nederlands van heeft geleerd door naar lingo te kijken. Dus in die zin klopt dat educatief. Alleen vijf letterwoorden. Hmm. Ja. Iets anders. Journalisten en programmamakers... die zitten er regelmatig mee in hun maag. Geïnterviewden die de controle willen houden... over de uitzending waarin ze optreden. ABN AMRO liet onlangs zelfs eigen camera's meelopen... tijdens het interview van hoofdeconom Han de Jong... in een speciale uitzending van Tros Radar. En dat interview hebben ze integraal op hun eigen website geplaatst. Even luisteren naar Hans van Zon van ABN AMRO. Wij werken graag mee aan televisieprogramma's... Dat doen we omdat we willen deelnemen aan het debat rond financiële instellingen. We weten uit ervaring dat het debat wel erg eenzijdig wordt gevoerd. En dat zagen we ook een beetje aankomen bij, bij Radar. Nou, daarom hebben wij besloten om, om het interview overigens goed te met de redactie. Om, om daar zelf ook een, een opname van te maken. Die integrale opname hebben we op social media gedeeld... waardoor we ook ja, ons eigen geluid goed konden laten horen. En dat is voort opgepakt door social media. Ja, want dus is op Twitter al het woord censuur gevallen. Nou, hoofdredacteur en presentator Antoinette Hertzenberg... van Tosradar is boos. Veel wil verder niet reageren omdat ze bang is voor een hele rel. Nou, Asja, begrijp je die boosheid? Ja, ik begrijp de boosheid wel... omdat ik vind het woord censuur... Um... Dat vind ik, vind ik veel te zwaar. Ik, wil censure, ik heb het nog even opgezocht. Is beknotting van de vrijheid van meningsuiting... door een overheid of kerk. Nou, Dat is duidelijk niet het geval. Het is gewoon een kwestie um, van montage of Er is trouwens helemaal selecteren. niks mis met hun vrijheid van meningsuiting. Want ze hebben immers de vrijheid genomen en gekregen... om het hele interview uit te zenden. Maar wat ik wel vind... Um, ik vind het heel goed dat dat hele interview te bekijken is. En dat vind ik sowieso een mankement van de huidige journalis journalistiek... dat de mogelijkheden die er nou zijn... dankzij websites en social media... niet te volle worden benut om openheid te geven... om volledig transparant te zijn. De um, Guardian columnist Ben Goldacre schreef... Uh, voor, twee jaar geleden, drie jaar geleden alweer... zit in 2014... Um, dat hij zegt, we verlangen van politici en we verlangen van bedrijven volledige transparantie. En journalisten vinden ook dat zij het recht hebben om hen op het matje te roepen als die transparantie niet voldoende betracht wordt. Maar waarom zijn wij dan zelf niet volledig open en geven wij niet altijd de primaire bronnen bij alles wat we schrijven? Dus ook een interviewtranscript of een opname van een geheel interview. Marjan? Nou, kijk, wat er bij Radar aan de hand is, ik moet zeggen, ik, ik kijk dat programma niet zo vaak, maar wat ik lees over de, de commentaren over dit onderwerp op internet. Sluit... De, voor de dit was een special, ze hadden twee ja. afleveringen over dit maar wat je ziet bij dit soort programma's, hè, programma's als, als, als, als Sembla en waar ik zeg ook allemaal de, al die onderzoeksjournalistieke programma's van de publieke omroep maken ze altijd schuldig aan dat zodra het om bedrijven gaat, of, of, of hè, instellingen die winst willen maken, dan wordt er al zo'n pingeltje ondergezet dat het verdacht is allemaal. En um, uh, ik, ik wil even een klein stukje citeren wat op Das Kapitaal staat, dus dat Herzenberg Wins intonatie al aangeeft dat ze geen uh, bal van het onderwerp snapt, dat is het ook vaak, hè, ze begrijpen het gewoon niet, is maar op één ding uit, uh, bevestigen dat banken de boosdoener zijn en dat de belastingbetaler de dupe is geworden. Dus ze maken zo'n item met een soort vooringenomen overtuiging en dat, dat moet in dat item waargemaakt worden. Maar werkt worden. het dan als je nu ruw materiaal online gaat zetten? Gaat dat verschil maken? Nou kijk, het, het maakt in elk geval de geïnteresseerde nieuwsconsument duidelijk wat ik dan eigenlijk al wel wist, van hier wordt helemaal geen journalistiek bedreven waarin nou eens echt wordt uitgezocht. Hoe is dat nou gegaan bij die banken? Overigens weten we dat natuurlijk inmiddels ook al wel redelijk, hè, door boeken als de pro en noem maar op. Maar, maar uh, er wordt een, een standpunt... Uh, moet aangetoond worden. En dat is gewoon slechte journalistiek. En dat maakt ABN Amro door het online zetten van dat interview... wat gewoon best een goed en gedegen verhaal was... maakt dat heel duidelijk. Van hé, hey, Rada was helemaal niet geïnteresseerd... in het echte, goede, gedegen verhaal. Rada was geïnteresseerd in eigen standpunt proberen... over het voetlicht te brengen. En daar zijn dit soort programma's gewoon Maar jij vindt voor. over het algemeen dus dat er slechte keuzes... en dat er gewoon agenda journalistiek wordt gedreven en dat ze alleen maar juist dat, punt willen bedrijven bedrijven maken. En dat bedrijven per definitie uh, in journalistieke programma's... in het verdomhoekje zitten... Want Winst maken is verdacht. Dat is toch nog een beetje dat oud-linkse denken van journalisten. Ik denk juist dat die transparantie dat ook weer kan tegengaan. Als je gedwongen wordt om het hele interview te laten zien... of je nou een schrijvend journalist bent of een televisieprogramma maakt... dan moet je ook je keuzes verantwoorden. Dan ja. zijn de mensen, de anderhalve man en een paardenkop... die echt heel erg bij het onderwerp betrokken zijn... die je ter verantwoording kunnen roepen via Twitter of via exact. Facebook. En dan kan je... En moet je uitleggen waarom je hebt gezegd dit citaat wel en dat citaat niet. Dus ik denk dat het een hele goede beweging zou zijn als journalisten meer transparantie zouden. Ja. Betrachten. In de, de Volkskrant dit weekend een interview van redacteur Twan Heijmans... met de directeur Leven, Bankair en Hypotheken bij Verzekeringsmaatschappij SNS Reaal. Van de 12.000 euro die hij inlegde op zijn zogeheten woekenpolis... hield SNS Reaal 4800 euro in en dit jaar kreeg hij 88 euro compensatie. Hij schreef daar een column over. Nou, in niet te miste verstaande bewoordingen schreef hij over de directeur. Hij noemt haar een bandiet en uh, haar bedrijf een roofbank. En daarna mocht hij dus op gesprek komen. En Dat interview is dan zaterdag in de krant uh, te lezen. Um, Asja, wat vind je ervan dat een journalist zichzelf zo gebruikt in een verhaal? Ik vind het eigenlijk, ik vind het eigenlijk heel goed. Het is een beetje een Amerikaanse trend. Daar is het al heel lang gebruikelijk om te schrijven over. Je doet het zelf toch ook veel? Um, nou, veel. ik heb onlangs een, een, een groot ik-verhaal geschreven in vrij Nederland over, uh, over mijn ervaringen met haters op internet. Um, maar in Amerika gebeurt het veel vaker dat uh, mensen. He, iemand bijvoorbeeld schrijft een boek over onvruchtbaarheid en uh, wat, wat, wat de wetenschap daarachter allemaal vermag. Um, terwijl ze. Um, en gebruikt haar eigen IVF-behandelingen als um, verhaallijn daarin. En ik vind dat een hele prettige manier van journalistiek bedrijven. Omdat je waar we wat eerder, waar Marianne het eerder over had. Juist. Um, jezelf heel dicht bij de lezer plaatst. Ja, ik... ik ben gewoon een van jullie en ik heb dit meegemaakt... en ik heb toegang die jullie niet ja. hebben omdat ik journalist ben. Maar ik ga dit nu wel zo vertellen. Overigens ook wel stoer dat die directeur zich dan voor zijn interview leent. Want je zou kunnen denken van... ja, die man heeft zulke vreselijke dingen nu over mij geschreven... dus die gaat dan wel de strijd ja. aan. Ja. Wat vind jij ervan, van de, van de ik-vorm van de journalist? Nou, kijk, uh, op zich... Hè, dat hadden we net over met het overlijden van, van Leon de Wolf... dat het wat dichter naar de mensen toe komen van, van journalisten is op zich goed. Ik vond het in het Volkskrant-artikel uh, ook een geslaagde vorm... Um, maar er zijn ook heel veel niet geslaagde voorbeelden. Hè? Bijvoorbeeld het interview dat Jeroen Pauw had... in vijf jaar later met, uh, met Fleur Agema van de PVV... Uh, vorige week uitgezonden. Um, waar zijn eigen walging zo duidelijk naar voren komt... dat ik het echt vrij schandelijk hij vond. Daar... Komt, maar mij gebruikt ja. niet zozeer de ik-persoon. Nee, maar goed, daar dat zit dus anders. wel zijn eigen overtuiging. Dus de eigen overtuiging van de journalist wordt daarin heel belangrijk. Asja maakt zich daar ook enorm schuldig aan. Hè? Ze zit een beetje in de school van, van Sunny Sletvrees Bergman... Uh, wat mij betreft. Uh, uh, ik vind dat een compliment hoor. Mensen. Ja, dat was ik ook ja, maar bang zeg voor. Zeg jij dit nu omdat uh, jij het opneemt voor die reagures? Want daar heeft zij nee, toen een nee, stuk over gestreven. Nee, nee, nee, gaat niet nee, over reageurs. Kijk, wat, wat hmm. mensen als, als Asja en, en, en, en Sunny en zo doen... ik noem dat narcisnalistiek... Uh, dat heeft helemaal niks te maken met, met journalistiek... maar wel met je eigen persoonlijke frustraties... of je eigen persoonlijke preoccupatie hmm. met een onderwerp... Dat, dat til je dan tot een soort maatschappelijk iets. Wat dus helemaal niet voor een grote groep Nederlanders Eens belangrijk voor is. Ja, vraag jou, als jij, want we zitten aan de tijd. het <laughs> jammer, ik kwam net op de <laughs> Als net doen, we, als de doen de we dat buiten, buiten de buiten deur. Moeten we moeten het buiten de deur doen. Felix en Veenhoven komen eraan. De Niels BV. Oh ja, voor Veenhoven Veel gaat het altijd van de kant. Ja. Vanaf vrijdagnacht om 12 uur. Bonita Avenue. Het hoorspel. Tony, dit gaat helemaal fout.